Frankrijk was tot nu toe steeds tegen het aanpassen van Europese verdragen... waar Duitsland voorstander van is. Het was de eerste keer dat Merkel en Sarkozy elkaar spraken... sinds het aantreden van Monti in Italië. De vijf benzinestations die sinds vanochtend weer alcohol verkochten... zijn ermee gestopt. Een van de tankstationhouders heeft een boete gekregen... zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Je moet dan denken aan een boete van 900 euro. Als het elke keer opnieuw voorkomt, dan kan het oplopen tot duizenden euro's. Maar ik heb begrepen dat de eigenaar het uit de schappen heeft gehaald. De vijf benzinestations willen een proefproces uitlokken... door de boete niet te betalen. Ze vinden het niet eerlijk dat wegrestaurants... wel bier en wijn mogen verkopen. Op 5 december kunnen reizigers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... gratis met het openbaar vervoer. Dat heeft de Advocabo na overleg met de andere bonden bekendgemaakt... In de week van 12 december wordt het OV een werkdag stilgelegd. De bonden voerden al maanden acties. Ze zijn tegen de bezuinigingsplannen van minister Schulz van Verkeer, bestuurder Vermeulen van Abfacabo. Wij willen toch ook het publieksvriendelijke daar waar mogelijk een plek geven. De minister heeft er ook toe opgeroepen van voeractie op een andere manier en ga eens gratis rijden. Als de minister nou vervolgens zou doen wat wij aan haar vragen, namelijk een half jaar uitstel op al die trajecten, zodat wij uh, alternatieven kunnen uitwerken, dan uh, komt het allemaal goed. Het huis waar Anne Frank woonde voor ze onderdook wordt voor één dag opengesteld voor het publiek. Op zaterdag 10 december kunnen maximaal 300 belangstellenden een kijkje nemen in het huis aan het Merwedeplein in Amsterdam. De openstelling is een initiatief van Woningbouwvereniging Eijmeren. Wij denken in eerste instantie aan, aan buurtbewoners. Uh, heel veel mensen die in de buurt wonen, die weten ook dat er een heel bijzonder huis in hun buurt staat. Maar we hebben eigenlijk nog nooit de kans gekregen om dat eens van binnen te zien. Dus uh, het doet zich nu een kans voor om die gelegenheid eens te bieden. Anne Frank en haar familie woonden aan het Merwedeplein van 1933 tot 1942. Dan het weer. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgenochtend in het westen wat regen. Smiddags vooral in het oosten. Het wordt dan een graad of 9. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A4 richting Den Haag staat tussen Roelevaansveen en Hoogmade 3 kilometer. Op de Ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad, staat ook 3 kilometer voor het knooppunt Koenplein. Iets langer is de Viel op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam Noord en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer na een ongeluk. Maar inmiddels zijn wel alle rijstokken weer open.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 Yo, dit is de dag. Elsbert Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Zometeen meteen een reportage over sparen. En daarna gaat journalist Hildebrand Bijleveld in onze dagelijkse opinie En En Appertschillen, Hildebrand, goedemiddag. Goedemiddag. wil u het over hebben. We willen het graag hebben vandaag over dat hulpverleningsorganisaties in sommige gevallen bandieten en weet ik het wat voor militia's betalen... om hun werk uit te kunnen ...oefenen. En dat artsen zonder grenzen. Ja, die brachten daar van de week een rapport over uit. Die brachten daar een rapport over uit. En ik zou wel eens willen weten, wat gaan ze daarmee doen? Gaan ze daar ook lessen uit leren? Gaan we straks horen. Maar eerst aandacht voor ons spaarloon. Ja, we gaan het hebben over de 4 miljard euro spaarloon... ...dat is straks op 1 januari vrijkomt. Heel groot bedrag. Wat moeten we die euro's voor gaan gebruiken in deze onzekere tijden? Uitgeven, op de bank zetten, schuld aflossen of goud kopen... Hier zit uh, in de studio Marieke Knoef van onderzoeksbureau Centerdata... van de Universiteit van Tilburg. Die heeft onderzoek daarnaar gedaan. Mevrouw Knoef, goedemiddag. U uh, krijgt ook spaarloon in januari? Uh, nee, zelf zal ik zelf een niet. spaarloon vrij krijgen. Uh, een partner die dat wel <laughs> krijgt misschien? Jazeker. Uh, die, is, uh, die heeft het alleen in een uh, kapitaalverzekering zitten. Dus uh, wij moeten nog even wachten tot 2025. En daar kun je nu nog niks mee doen. Als het was vrijgekomen, wat had u er dan mee gedaan? Wat hadden we ermee gedaan... Uh, uh, nou, we toevallig hebben we onlangs een huis gekocht. Dus ik denk dat we daar dan uh, in het huis, het huis zijn gegaan. Okay. Ja. Nou, Zometeen praat ik met u verder over de peiling die u heeft gedaan... onder een panel van zo'n 2000 mensen... die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. U heeft ze gevraagd wat ze met dat spaarloon gaan doen. Maar eerst horen we collega Steven Emmers. Hij had geen idee wat hij het beste met zijn geld kon doen. En hij zocht vier gezaghebbende mensen op voor advies. Het spaarloon komt vrij. Het spaarloon. Spaarloon. Valt het hele spaarloon vrij. We mogen cashen. Vanaf 1 januari 2012. Spaarloon vrij te geven. Het is een hele te goed opnemen. Ik mag er graag in spitten. Erin zwemmen. Dat is leuk, maar wat gaat u met het geld doen in deze onzekere tijden? Oppotten of uitgeven. Wat als je spaarbank omvalt? We can put that check in a money market. Of de beurs nog verder crasht. And it's gone. Poep. Op zoek naar een veilige plek voor mijn spaarloon. Optie 1. Beleggen is feitelijk het enige manier om het geld nieuw waard te laten worden. Zegt... Harm van Meek, directeur van Beursbletten. En dat is... De uitgever van financiële informatie en mensen helpt om geld te verdienen op de beurs. Oké, okay, beleggen. Forse verliezen op de Amsterdamse beurs. Een verlies van ruim uh, 3%. Staat de hele dag al in de min. Hard onderuit. Behoorlijk hard onderuit. Keihard onderuit. Een hele slechte dag. Eindigde in het rood. Diep rood. Min 4, min Min 5. meneer de beleggingsexpert... Wij zijn gekke Henkie niet. Ja, maar ja, het is toch bewezen dat beleggen uh, op de langere termijn altijd het beste resultaat uh, oplevert. Maar de AEX is geen schim meer van wat het was. Op dit moment zou het een interessant uh, moment kunnen zijn om juist in te stappen. Op het moment dat het lager staat. Oké, okay, de aandelen zijn dus eigenlijk in de uitverkoop. Zijn er meer mensen die dan op koopjesjacht gaan? Een van de rijkste mensen van de wereld, Warren Buffett. Die is op dit moment is die, uh, heel actief om aandelen te kopen, omdat ze heel erg laag staan. Frankfurt, Londen en Parijs daalden gemiddeld. Oké, okay, ze staan laag, maar ze kunnen nog lager. Als je gaat kijken naar 2000, toen stond de beurs op 700 punten. Nu op 300 punten. Dus je kan in ieder geval zeggen dat je niet zeg maar, op de top aan het instappen bent. En als je verwacht dat het minder waard wordt, de beurs... dan kun je ook gewoon geld verdienen aan een dalende markt. Ja, ja. Maar is sparen misschien toch niet een betere optie? Nou ja, Als je het op een spaarrekening zet... door middel van de inflatie en de belasting... wordt je geld ieder jaar minder waard. Dus dat is ook niet verstandig om op een spaarrekening te zetten. Ja, mevrouw Knoef, hoeveel mensen gaan dat doen? Hoeveel procent van de Nederlanders gaat beleggen? Uh, ja, wij vinden dat 5% van de personen die spaarloon vrij krijgen... dat gaan beleggen. Dus dat zijn de mensen die durven wat aan. Is dat meer of minder dan vorig jaar... En... toen u het ook hetzelfde onderzoek heeft gedaan? Dat is uh, ongeveer hetzelfde percentage. Ondanks de slechte beurzen? Ondanks de slechte beurzen. Ik denk dat uh, de situatie niet echt aanleiding gegeven heeft... voor mensen om nog meer te gaan uh, beleggen. Uh, maar degene die dat al deden vorig jaar, toen het ook... Al niet zo heel goed ging, die, uh, die blijven dat nu nog steeds wel doen. Ja, goed. Nou, ondanks de yo-yo bewegingen op de beurs is er dan toch nog een, een, een eenzelfde percentage van mensen dat gaat beleggen met dat vrijgekomen spaarloon. Maar wat kunnen ze er nog meer mee doen? Het spaarloon komt vrij. Het spaarloon, spaarloon. Valt het hele spaarloon vrij? Dat is leuk, maar wat gaan we met dat geld doen in deze onzekere tijden? Ik mag er gratis pitten en in zwemmen. Optie 2. Zet het op een spaarrekening en zorg dat je liquide blijft en dat je een buffer achterhand hebt. Zegt... René Smits, bestuurslid Federatie Financiële Planners. En dat is... De beroepsorganisatie voor gecertificeerd financieel Planners. Inmiddels hebben wij 3600 gecertificeerd financiële planners in Nederland. Oké, okay, in zee gaan met een spaarbank. Wij houden in Nederland van sparen. De nationale spaarvark is de afgelopen jaren voller en voller geworden. Ik... Gespaard. Bij iSafe bent u nu het beste uit, met 5 De wankele toestand van de Belgisch-Franse bank Dexia. Heel erg veel miljarden aan spaargeld van Ford is afgehaald. Klanten van DSB die zeggen gedupeerd te zijn door Dirk Scheringa en zijn bank. Nou, een bank kan uh, failliet kan gaan. Ernstige geldzorgen overgehouden aan het faillissement van iSafe. bankencrisis. Voor hen breekt een tijd van grote onzekerheid aan. Maar meneer de financieel planner... Welke bank is in deze tijd nog betrouwbaar? Ik zou het uh, eigenlijk adviseren gewoon in Nederland houden. De Nederlandse bank, Nederlandse spaarrekening. De verwachting dat Nederlandse banken om zullen vallen... is op dit moment vrij gering... omdat alle moeilijke posities in feite afgebouwd zijn. Maar Nederlandse banken moeten helpen om de euro overeind te houden kun je niet beter naar een bank die dat niet hoeft? In Polen of zo? Ik zou daar zeer terughoudend in zijn, zeker als uh, Nederlandse consument. Je moet goed ingevoerd zijn, denk ik, in de uh, wet- en regelgeving... en in toezicht uh, op Poolse banken... om te bekijken of je geld veilig staat op die plaatsen. Realiseer dat het risico daar hoger is. Waar je zou, naar zou kunnen kijken is uh, naar het depositogarantiestelsel. Dat in ieder geval de bank waar je het geld wegzet valt onder de regeling van het depositogarantiestelsel... dan heb je in ieder geval die zekerheid. Is het eigenlijk niet het verstandigst... je geld gewoon in een oude sok te stoppen? Er zijn twee gevaren aan het in de schoenendoos onder het bed. Het eerste is de inflatie. Goedenacht en droom maar fijn. En laat er geen inflatie zijn. En het tweede is het inbraakrisico. In de huidige economische tijd is de inbraakmodel momenteel schering en inslag. Ik zou mijn contant geld niet thuis leggen. Ja, mevrouw, hoeveel procent van de mensen gaat dat doen met spaarloongeld sparen? Uh, bijna 60%. En hoeveel meer is dat dan vorig jaar? Uh, dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Zo, dus dat is een hele grote stijging. Dat is uh, verreweg het meest populair, ja. En ondanks het feit dat er dan toch ook wel wat aan te merken is op een aantal banken, hebben mensen daar dan toch wel vertrouwen in? Uh, ja, waarschijnlijk. Uh, mensen willen toch uh, geld opzij zetten voor een appeltje voor de dagst. En zoals net al aangegeven werd, in een oude zak bewaren is ook niet de oplossing. Dus uh, dan, maar dan maar sparen bij op de een bank. bank. Ja. Nou, besparen en beleggen dus gewoon door met ons vrijgekomen spaarloon. Maar wat moet je doen als je helemaal geen vertrouwen meer hebt in aandelen of in euro's? Het spaarloon komt vrij. Spaarloon. spaarloon. Valt het hele spaarloon vrij. Dat is leuk, maar wat gaan we met dat geld doen in deze onzekere tijden? Oppotten of uitgeven. Ik twijfel over beleggen. Forse verliezen op de Amsterdamse beurs. En is voor sparen de bank wel veilig genoeg? Bankencrisis. De bank kan failliet gaan. Op zoek naar een veilige plek voor mijn spaarloon. Optie 3: Zorg dat je wat goud hebt Zegt Jaap de Ruiter, directeur van Goudwisselkantoor over... Nederland. En dat is... Eigenlijk een uit de hand gelopen hobby die behoorlijk wat geld op blijkt te leveren. Wij adviseren dus momenteel op zo'n tien kantoren door heel Nederland... wat kan je doen met goud? Goud, zegt u. Hmm. Goud is weer helemaal hot. Gouden munten. Gold rush. Brokken goud. Hoge goudprijzen. Torenhoge goudprijzen. Record na record. Nieuwe goudkoorts. De liter van de angst. <lacht> de kans dat het omlaag gaat is natuurlijk zeer groot aanwezig. Meneer de goudwisseldirecteur... Het goud staat zo hoog, dat kan toch alleen maar minder waard worden? Ook met beleggen in goud uh, is het natuurlijk zo... dat je dat niet moet doen voor twee weken. De bomen groeien niet tot in de hemel, is een gezegde. Maar toch, het goud is een behoorlijke vastigheid om daarin te investeren. Zijn er lessen te leren uit het verleden? In de 80er jaren was het goud behoorlijk aan de prijs. Toen stond het zo'n beetje rond de 15.000, 20 20.000 euro de kilo. Het is teruggezakt naar ongeveer 14.000 gulden in de 90er jaren. En nu... Ik zit 30 jaar in het vak en het is nog nooit zo hoog geweest als nu 42.000 euro de kilo. Het is dus eerder voorgekomen dat de goudprijs steeg, terwijl die al heel hoog stond. Maar stel dat ik goud koop en ik doe het in een bankkluis en die bank valt om. Kan allemaal in deze tijd. Ben ik het dan kwijt? Dat zou kunnen gebeuren, alleen dat zijn natuurlijk uitzonderingen en die bevestigen natuurlijk de regel. Ik denk dat dat wel veilig is, alhoewel de banken steeds meer van die kluisjes af willen... omdat het een heleboel gedoe is voor weinig winst. Maar wat doe ik dan met mijn baardje goud? Ja, gewoon thuis bewaren, denk ik. Maar je kan natuurlijk ook... Uh, uh, goud op een goudrekening koop. Alleen, dan kan je het weer op een verjaardag niet laten zien. En zo'n baartje, en dan de 2, 3, 4 euro, is gewoon grappig. Ja, mevrouw Knouw, goud laten zien op de verjaardag. Hoeveel Nederlanders willen dat en doen dat met hun spaarloon? Dus van alle respondenten die in ons panel zitten... heeft helemaal niemand <lacht> aangegeven om, niemand wil uh, goud. om goud te kopen. Nee, dus <lacht> het klinkt allemaal leuk, maar uh, dat, dat zit er dus echt niet in. Nou, dan is er nog een vierde oplossing. Het spaarloon komt vrij. Spaarloon. Sparloon. Valt het hele spaarloon vrij. Wat gaan we met dat geld doen in deze onzekere tijden? Oppotten of uitgeven? Moet je het toch maar beleggen? Forse verliezen op de Amsterdamse beurs? Of sparen? Bij iSafe bent u nu het beste uit met 5%. Of in goud investeren? De kans dat het omlaag gaat is natuurlijk zeer groot aanwezig. Op zoek naar een veilige plek voor mijn spaarloon. Optie 4. Een stukje aflossen van een schuld. Dat is heel erg goed. Dat Zegt... is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En dat is? De brancheorganisatie waar alle banken in dit land lid van zijn. Oké, okay. schulden verminderen. De Telefoonrekening. De huur, de energierekening. De hypotheekschuld. De ziektekostenverzekering. Mensen hebben moeite om hun rekeningen te betalen. De schulden stapelden zich op betalingsachterstand. Van een kleine paar honderd tot aan echt duizenden, duizenden, duizenden. Steeds dieper in de schulden. Dat is een grote zorg. De schulden komen echt in alle lagen van de bevolking voor... Maar meneer Staal, voorzitter van alle banken, wie wordt daar nou beter van als ik mijn schulden ga aflossen met het geld van mijn spaarloon? Wordt u beter van. U betaalt minder rente en dat bedrag wat u overhoudt kunt u vervolgens weer besteden. Jammer. Ik kon ook leuke dingen doen van het geld. Is schuldaflossen nou echt zo belangrijk? De schuldenafbouw is te groot geweest. Landen moeten terug in het afbouwen van de schuld... Uh, en ik denk dat er ook heel veel individuen zijn die te veel schuld hebben. Mag ik er dan echt niks van uitgeven van dat spaarloon? Een stukje aflossen van een schuld dat is heel erg goed. Als het uh, in tweeën geknipt kan worden zou ik zeggen aflossen schuld... En een stukje consumeren, want onze economie kan ook wel een, een setje hebben. Dat is goed nieuws voor mij, want die auto begint toch wat oud te worden. Ja, kijk, dat is ieders afweging uh, in hoeverre zit de, de hypotheekschuldje op je hals of niet. He, uh, moet je muntje bij muntje leggen, ja, dan, uh, dan zit je in een andere positie. Dan denk je, van, ja, ik zou niet weten wat ik ermee moet doen. Maar dan valt het me nog mee dat uw vrouw niet vraagt om uh, een nieuwe garderobe. Ik vrees dat ik dat nog ga krijgen. Dat denk ik ook, ja. Doe dat maar. Ja, boelestaal over schuldenaflossen. Mevrouw Knoef, hoeveel mensen gaan dat doen met hun spaarloon? 8%. En is dat meer of minder dan vorig jaar? Dat is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Ja, dus concluderend kunnen we zeggen: de meeste mensen gaan sparen. Of meer mensen gaan sparen. Ja. Goud koopt niemand. Beleggen blijft ongeveer hetzelfde. En schulden aflossen blijft ook ongeveer hetzelfde. Dat klopt helemaal. Eén optie die niet genoemd wordt, is geld geven aan een goed doel. Uh, ja, die hebben we ook ondervraagd. En het blijkt dat ook. Maar nul. Geen enkele respondent aangeeft dat zij uh, een gift willen doen aan een goed doel. Nou, zeg. Wellicht dat zij wel uh, geven aan een goed doel, maar dat niet met hun uh, vrijgekomen spaarloon nee. uh, zullen gaan doen. En heeft u daar ook een verklaring voor? Uh, mogelijk is uh, vanwege de onzekerheid uh, dat mensen zich toch even druk maken om zichzelf uh, en die eigen zekerheid denken. vaststellen. Nee. Of ze vinden dat ze al genoeg gegeven hebben. Ja, dat kan dat is natuurlijk ook. Een ook. Goed. Hartelijk dank, mevrouw Knoef. Tot zover deze bijdrage ook van Peter Siebe en Steven Emmens Over hoe we na 1 januari onze spaarloon gaan besteden. We potten het op, dat is duidelijk. De opiniepeiling is gedaan door Centerdata... en de Federatie Financieel Planners. En de uitkomsten kunt u nalezen op de website ditisdedag.nu. De money van Mea. Wie nee, schildert er vandaag ons appeltje? Dat is journalist Hildebrand Bijleveld. Uh, Hildebrand, nogmaals welkom. Net na drieën zei je al, je wilde het graag hebben over het rapport... dat deze week bij Artsen Zonder Grens is uitgekomen. Waaruit bleek dat ze toch wel eens wat dingen deden... die in strijd waren met hun eigen filosofie, hè? Ja, een fors aantal dingen. Bijvoorbeeld, ze betalen mee aan militia's. Noemen ze een eentje Al-Shabaab. Al-Qaeda is dat in Somalië. Die krijgen tienduizenden dollars van bijvoorbeeld artsen zonder grenzen. Maar er zijn misschien ook andere hulpverleningsorganisaties. Om het mogelijk te maken om daar te werken. Of een ander probleem. In bepaalde landen, bijvoorbeeld Soudaan. Daar gaven ze nogal wat hulp aan verkrachte vrouwen. Dat vond de regering van Khartoum niet zo'n goed idee. En toen zeiden ze, als jullie in ons land willen blijven werken... dan moet je dat project stoppen. En artsen zonder grenzen heeft dat gedaan. Nou, deze dilemma's die zijn in dat boek allemaal geschetst. En uh, dat komt straks uit, want uh, artsen zonder grenzen bestaat straks 40 jaar. Dat is een prachtig moment om daar eens over na te denken. Willen we dat zo houden? Of moet het anders? Of moet het anders? Moet het anders? Nou ja, daar wil je het over hebben met de directeur van artsen zonder grenzen. Dat is Arjan Heerkamp. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, houdt u het zo of gaat u het anders doen, is eigenlijk de vraag van Hildebrand. Uh, um, nou, ten, ten eerste, wij, wij betalen juist niet aan de Shabab. Uh, dat hebben we geweigerd. Uh, die vraag die, uh, bestond wel van de Shabab uh, uh, en die kwam naar ons toe vorig jaar. En daar hebben we nee tegen gezegd. We weten ondertussen wel dat onze nationale staf... Uh, 5% van het salaris dat wij aan hen geven... moet afdragen aan elke autoriteit... Uh, die er is in Somalië. En dat, uh, dat, uh, dat is op dit moment in bepaalde projecten van ons ook uh, de Shabab. Dus, uh, dus hun inkomstenbelasting, laat ik het zo maar zeggen... die wordt afgedragen aan, aan de Shabab. Maar arts onder grenzen heeft geweigerd om, uh, om, om betalingen te, te leveren aan de Shabab. Ik lees even voor uit het rapport, uh, meneer Heerkamp... Um, 5% van de salarissen zoals u noemde, 10.000 10 dollar per project, zo staat in het rapport... en nog eens 20.000 dollar voor elke zes maanden dat um, um, daar gewerkt wordt... en alle vrouwelijke employés moesten worden ontslagen. Dit staat in het uh, rapport... Um, dat, dus dan gaat het over grote bedragen. Nou zal het misschien niet van artsen zonder grenzen uit Nederland komen. Het kan ook van andere artsen zonder grenzen uh, organisaties elders in de wereld zijn. En de vraag is, kan ik dat nou lezen in uw jaarverslag? Dat u een deel van het geld dat wij geven, dat dat gaat naar dit soort groepen? Nee, dat kunt u niet lezen, want... Zoals ik zei, dat betalen we niet. Um, uh, en, en, en u heeft het uh, waarschijnlijk het boek nog niet gelezen? Ik, uh, ik, ik citeer nu uit het, ding, uit het rapport. Ik, bedoel, ik, heb het, ik heb het uiteraard moeten downloaden van het internet. <lacht> dus ja, of, of ik moet een uh, verkeerde file hebben. Maar dit was in 2009, want daar, toen is deze case study gedaan, uh, heeft dit plaatsgevonden. Nou, en het sorry. wordt nergens gemomereerd in uw jaarverslag. Ja, heeft u gelijk. Kan? Nou, zoals ik zeg, wij, wij, die vraag is van de Shabab naar ons toegekomen. We hebben dat geweigerd. Dat heeft, uh, dat, heeft, uh, dat heeft onze nationale staf veel hoop, hoofdbrekens en, en gezweet gekost. Want dit is in een project, uh, in een, project, uh, uh, in een uh, gebied waar wij als internationale organisatie... onze internationale mensen niet mogen komen. En dat betekent dat de nationale staf zelf uh, die onderhandeling moet aangaan... met, met, met de Shabab-autoriteiten. Misschien moeten we weg bij dit voorbeeld en naar dat andere voorbeeld dat Hildebrand noemde. De vrouwen in Sodaan. Ja. Nou, ongeacht, want Shabab is een militia... en die krijgt dus 5% van de revenue van, uh, van artsen zonder grenzen. De vraag aan meneer Heerkamp is één... kan ik dat lezen in uw jaarverslag? Zucht dat het antwoord nee? was nee, volgens mij, ja. Ja, dat kan ik niet lezen. Nou, het rapport zegt, er moet meer duidelijkheid komen... bij artsen zonder grenzen over dit soort zaken. Hoe verre wij bijvoorbeeld van de Taliban-militia's gebruik maken... om onze eigen werkers te beschermen. Dat is een ander voorbeeld. Zo komt elders in de wereld allerlei dit soort zaken voor... Gaan we dat nu voortaan wel lezen in uw rapportage of niet? Of blijft u dat euh, nou ja, voor ons verborgen houden? Nou, we verdoezelen dit dus helemaal niet. Het, het, uh, wij, wij hebben trouwens wat, uh, die, die, die kwestie van die percentages die we betalen aan de Shabab, die hebben we al eerder in de media gebracht, namelijk deze zomer toen er vragen over waren, uh, omtrent uh, de hulpactie uh, naar de hoorn van Afrika. Dus we hebben dat al eerder in de, in de publiciteit gebracht en we zijn er nu ook weer open over. Um, uh, dit is een, is een afdracht die na nationale staf doet aan de autoriteiten. Wij betalen salarissen aan de nationale staf. Zij dragen daar een gedeelte aan af aan de lokale autoriteiten. Dus dat zou u niet in onze boeken terugzien. Maar, maar waar u het, het wel terugziet is in de publiciteit en de rugbaarheid die we eraan geven. En de eerlijkheid die we daarover betrachten. Ja, want Hildebrand, wat vind jij? Moeten ze daarmee stoppen? Vind je dat? Nou, het moet duidelijk zijn. Want wat de rechtvaardiging van het betalen aan Al-Shabaab, aan Al-Qaeda is... dat je meer mensenlevens redt daarmee dan dat je kogels geeft, zullen we maar even zeggen... om mensen ja. mee te vermoorden. Ja. Nou, dan moet je dus moet ik weten hoeveel er heen gaat. Maar je dat, dat vertellen ze nu toch zelf in dat onderzoek... dat deze week is gepubliceerd? Nou, je hoort, uh, meneer uh, Heerkamp ontkent al... de cijfers die notabene zelf in het rapport zelf staan. Het voorbeeld, is dus een case-studie. Um, er zijn meerdere gevallen. Ik heb net de Taliban gezegd. Um, de, in Soedan bijvoorbeeld heb ik net een voorbeeld genoemd van een project. Dan stoppen we daarmee, want ja. daarmee kunnen we andere projecten gaan doen. Mijn vraag is, kan ik dat nou voortaan wel gaan lezen? Dat is één. En twee is... Want ik wil graag als donor, als geldgever... zelf besluiten of mijn geld wel of niet mensenlevens, meer mensenlevens redt... dan dat het mensenlevens Kogels, gaat kosten. Ja. Want deze groep, Al-Shabaab, is niet... vind ik wel een beetje een rare voorstelling van zaken... een lokale autoriteit. Dat is Al-Qaeda. Dat is een, een, een islamitische uh, uh, beweging. Ik... Die, uh, ja, meneer Heerkamp, rum... want jij zegt ik wil meer transparantie... en ik wil weten waar mijn geld naartoe gaat. Dat ja, dan maak ik wel de afweging... of ik denk dat die organisatie okay. het werk... Oké, meneer ja ja, nou, ik, ik, ik snap het niet helemaal, want uh, ik geloof dat we dit juist hebben gedaan. Um, uh, nee, en, het staat niet en, in het verslag. En, en, en daarvoor ook al um, uh, hebben we hierover gecommuniceerd, namelijk wat is de realiteit van ons werk. En, en dit, het, het, het punt van het boek is vooral dat, dat wij um, uh, rustbereid geven aan een aantal van de moeilijke Keuzes waar wij voor staan als organisatie, waar we zelf mee worstelen. Uh, en, en ongeacht of dat nou goede keuzes zijn of foute keuzes, uiteindelijk uh, gaat het een, om een integere afweging. En die afweging die kunnen wij het beste maken door uh, dat uh, debat open te voeren. En, en dat is het punt van het boek. Um, uh, maar gaat u dat... iets veranderen naar aanleiding van het boek? Nee, ik denk dat dit juist... Um, hetgeen is wat we willen betrachten, namelijk dat er een, een, een duidelijke discussie komt over de realiteit van ons werk... en de, en de, keuzes, en de moeilijke keuzes die we daarin moeten maken. Maar, u, maar en, wilt en... u wel echt een discussie, want u, eigenlijk zegt u al op voorhand, we gaan het niet doen. Dit is nu eenmaal all in the game, dat de munitia's daar net zo uh, veel beter van worden als misschien enkele van uh, de patiënten daar. Dat is all in the game, dat is, uh, en we, we houden het zoals het was. Dan heeft toch een discussie geen zin, dan is het alleen maar uh, jammer nee, voor het geld. Ja, nou ja weet je, de de, de manier waarop wij daar mee trachten om te gaan is, uh, is juist het. Uh... Um, uh, het vooropstellen van de belangen van de patiënten namelijk. Uh, uh, u heeft het over een aantal patiënten, maar de realiteit um, in Somalië is dat er heel erg weinig organisaties zijn die het werk uh, kunnen doen dat wij daar uh, dat wij dat doen. Dus we hebben het over, niet over honderden patiënten, maar over duizenden patiënten. En daarbij moeten we dan uh, afwegen of uh, wat, wat, een, een, uh, wat wordt afgedragen van de nationale staf aan de lokale autoriteiten. En dan zijn niet alleen de Shabab, maar dat is ook de, de, de, de provisionele interim uh, overheid daar in andere ja. plaatsen, of wij dat dan, of wij dat dan uh, uh, een reden vinden om onze activiteiten te stoppen... en dus geen hulp meer te leveren aan de, aan de patiënten die wij behandelen. Dat is een hele moeilijke keuze. Even, even nog het punt wat Hildebrand maakt, die zegt van ja, je, je kan wel zo'n uh, nota uitbrengen... en zeggen dat je niks verandert. Gaat u nog wel nadenken of u het anders gaat doen? Of is het eigenlijk al geweest, dat proces? Nee, dit is precies het proces wat wij willen doen uh, nu en in de toekomst. Namelijk um, uh, de, de, het belang van de patiënt... Uh, duidelijk maken, het belang van de situatie duidelijk maken. en proberen we daar op zo'n integere wijze okay. mee om te gaan. Maar, Laatste woord, heel brons. Ja, nou, dat betekent dat we dus ook in de komende tijd niet kunnen weten. of wij met z'n allen met ons hulpgeld. niet uh, dit soort uh, foute groepen in het zadel houden. Ik denk, dat, uh, dat, dus, is, uh, dat vind ik wel heel spijtig van zo'n uh, zo langdurige situatie. Het allerlaatste onderzoek. woord van meneer Heekamp. Nou, ik denk dat juist het tegenovergestelde het geval is bij in ieder geval onze organisatie. Hetgeen okay. wat we hebben gedracht om te doen, is daar ontzettend duidelijk en eerlijk en open over te zijn. En, uh, en dus bij ons weet u wat u aan ons zegt. Goed, meneer Heerkamp en Hildebrand Bijleveld, beide hartelijk dank voor dit debat. Goedemiddag. Dit is de Dag zit erop. Kijkt u ook nog eens even op de website www.ditisterdag.nu Na het nieuws van half vier, uh, Tessel Blok met de Villa Tessel. Goedemiddag. Goedemiddag, Elsbeth. Iedereen, jij ook ongetwijfeld, heeft al eens gehoord van McKinsey. Hè, dat wereldwijd vermaarde adviesbureau adviseert alles en iedereen. Multinationals, banken, regeringen. Als je een probleem hebt, dan kom je er niet uit. Vraag het de mensen van McKinsey. Het kost wat, maar dan heb je ook iets. Vier masterstudenten onderzoeksjournalistiek wilden weten hoe dit bedrijf werkt. Wie de mensen van McKinsey zijn. Zijn, en vooral ook hoe ver hun invloed reikt. En of zij antwoorden op al die vragen hebben gekregen, hoort u zometeen in Villa VPRO. Het nieuws nu met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Duitsland en Frankrijk komen op korte termijn met voorstellen om de Europese verdragen over de euro te veranderen. President Sarkozy en bondskanselier Merkel die zeiden op een informele top dat ze er alles aan zullen doen om de euro te redden. Een van de tankstationhouders die vanochtend zijn begonnen met alcohol verkopen... heeft een boete gekregen van de Voedsel- en Warenautoriteit. En dat was precies de bedoeling. De pomphouders willen door de boete niet te betalen een proefproces uitlokken. Ze vinden het niet eerlijk dat wegrestaurants wel bier en wijn mogen verkopen. Minister Donner wil een actieplan voor oudere woningen. Hij gaat erover praten met gemeenten, corporaties, beleggers en oudere bonden. Volgens Donner moeten er door de vergrijzing elk jaar... 36.000 tot 40.000 geschikte woningen extra bijkomen. En op 5 december kunnen reizigers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gratis met het openbaar vervoer. Een week later wordt er op een doordeweekse dag gestaakt en ligt het OV in de grote steden stil. De bonden voeren al maanden actie tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met totaal 25 kilometer file. Twee opvallende op de A50 Arnhem naar Apeldoorn staat bij de afrit Hoenderlo 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daardoor is bij de afrit Hoenderlo de rechterreis ook dicht. En op de A67 turn-out richting Venlo staat tussen knoppen Leender, Heide en Gelder op 4 kilometer. Dan stond een vrachtwagen met pech, maar inmiddels zijn wel alle rijstokken weer open. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok. Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u op deze zender Radio 1. En wat bieden wij u het komende uur? Na vieren ons panel Klinkende Munt over Jumbo en Albert Heijn, Merkel en Sarkozy en Olie en Crisis. En daarvoor een kijkje in de keuken van McKinsey. Vier masterclass studenten onderzoeksjournalistiek onderzochten cultuur en invloed van dit wereldberoemde en vermaarde adviesbureau. En een van hen, Roos Menkhorst, is zometeen mijn gast. En wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site, vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Als je onder het mes moet, is het fijn om te weten... dat alle betrokken artsen, specialisten en verpleegsters... precies weten wat ze moeten doen. En daarom zal voortaan volgens een heel nauwkeurig draaiboek... gewerkt gaan worden om fouten te voorkomen. André Wolf is anesthesist en hij is ook voorzitter van de commissie... die deze draaiboeken opgesteld heeft. Goedemiddag, meneer Wolf. Goedemiddag. Toen ik uh, dit bericht las, hè, als je dit zo leest, dan klinkt het... daar schrik je dan een beetje van, alsof er jarenlang zomaar wat gedaan werd... Ja, dat is natuurlijk niet zo. Dat begrijp ik. Nee, nee want uh, mensen doen natuurlijk heel erg hard hun best om goede zorg te leveren. En weten ook heel vaak goed, goed uh, wat zij moeten doen. Mm -hmm. Het probleem zit er veel meer in de afstemming daarvan. En daar zijn heel veel mensen en partijen bij betrokken rondom een patiënt. En daar hebben we gezien dat we dat nog veel beter kunnen doen. En als je dat niet goed doet, dan kan dat misverstanden leiden. En dat kan dan de basis zijn voor fouten. Ja, en het, uh, ik uh, heb begrepen dat er een aantal rapporten van de uh, Inspectie voor Volksgezondheid uh, overheen is moeten gaan voordat er nu gekomen is tot, tot deze, wat heet, minutieuze draaiboeken. waarom was het zo moeilijk voor alle specialisten... Om, om, om zo met elkaar af te stemmen... dat je gewoon volgens een vast protocol te werk gaat? Nou, uh, moeilijk, dat is misschien wat veel gezegd... maar er moet op een gegeven moment ook een situatie zijn... dat zeg maar, de grens daarvoor gevoeld wordt. Mm -hmm. En uh, dat men ook reden heeft om daarvoor op taart te gaan zitten. En uh, dat, uh, dat rapport van inspectie heeft wel extra wakker gemaakt, laat ik zo zeggen. Hmm. En uh, daarop hebben, we, hebben ze ook gevraagd of uh, de specialisten en de ziekenhuizen daaraan wat willen doen. Dat hebben we gedaan. En daar zijn we om de tafel gaan zitten. Dat is ook heel goed. U bent anesthesist, zei ik al. Zelf ja. verbonden aan het Radboudziekenhuis uh, in Nijmegen. Klopt. Um, kunt u, voordat u mij hopelijk gaat zeggen wat er in die draaiboeken staat, zeggen wat uw eigen praktijkervaring is? Waar u zelf wel eens heeft gemerkt dat er nou, communicatiefouten optraden. Ja hoor, het, uh, kijk, het, uh, wij werken hè, dus rondom de operatie, ook van tevoren al. En daarna met een heleboel mensen samen. En dan. Uh, dan... Dan is het ook zo dat, dat als je daar niet heel duidelijk genoeg in bent, mm -hmm. dat dingen misschien niet goed worden begrepen bij een overdracht. En uh, dat overdrachten altijd met intentie uh, werden gedaan om het heel goed te doen, maar niet altijd in dezelfde volgorde, bijvoorbeeld. En dat leidt ertoe dat misschien niet altijd alles aan de orde komt. Ja. Nou, Dat is een voorbeeld waar wij ook uh, dus, uh, hierin zelf willen verbeteren en dat ook gaan doen. Oké, okay. goed. Nu, die draaiboeken uh, die zijn er. Dat is dus eigenlijk, ja, eigenlijk is het gewoon protocol. Je, je kan het af gaan vinken. En als je dat allemaal doet op die manier. Ja, foutjes kunnen altijd optreden, maar dan is het zijn het in elk geval geen, geen slordigheden of onbegrip of communicatiefout? Uh, ge geef eens een voorbeeld. Wat staat er in die draaiboeken? Nou, bijvoorbeeld een heel belangrijk stopmoment, dat is een moment waarbij we met het hele team bij elkaar komt, om even stil te staan bij een aantal vaste items, van hebben we dat wel allemaal uitgevoerd? Dat mm -hmm. is een vaste lijst. En daarin, dat doen we vlak voordat de operatie echt begint op de operatiekamer, voordat de patiënt in slaap wordt gemaakt. En dan, uh, dan bespreken we of de, he, de, de, de raad nog een keer de juiste patiënt wel op tafel ligt. Daar begint het mee, Daar begint het mee, me. want uh, alles wat denkbaar is, gebeurt ook al eens een keer. Mm -hmm. Nou, en uh, dan wordt ook gekeken van is het, uh, de juiste Wordt de juiste kant geopereerd? Is dat ja. goed aangetekend van tevoren? allemaal extra controles. Daarin wordt besproken of de antibiotica de, of die, die nodig zijn en of die ook op tijd gegeven hebben. Daarin wordt besproken uh, of bijvoorbeeld de, uh, ons, de, de medicijnen die het bloed doen verdunnen. Ja. Of die wel uh, op, in opdracht gestopt zijn of juist niet. Mm -hmm. hè, om dat goed af te stemmen. Want doe je dat niet, dan kan het tot problemen leiden. Nou, er zijn een aantal voorbeelden die daar dus aan de orde komen. Dat is vooraf. Dit is vooraf. En tijdens? En, uh, tijdens uh, tijden de operatie, dan, uh, dan hebben wij afgesproken nu dat we weer op vaste momenten gecommuniceerd moeten worden tussen de, uh, tussen de specialisten en de verpleging die erbij zit. Bijvoorbeeld bij het aanvangen van de operatie, dat gebeurt altijd wel, maar niet altijd op een heel vast moment. Mm -hmm. En Zo hebben we afgesproken dat bij het begin van de operatie en het einde, en op het moment dat er iets heel belangrijks is, hè, die waarvan alle partijen moeten weten hier is aan de hand, dat we het ook extra duidelijk communiceren. Mm -hmm. eh, Hardop ook. Hardop? Hardop ook, ja. Ja. ja. En dat we elkaar bewust expliciet op attenderen van dit is aan de hand gewoon. Uh -huh. En dat gebeurde altijd wel, want het was een beetje meer afhankelijk van de, de ene persoon die dat beter deed dan de andere. Nou, namelijk afspraken, dat doen we allemaal gewoon goed. Ja, die afspraken zijn bindend, daar moet iedereen zich gewoon aan houden. Dat is wel de bedoeling. Ja. ja, En wanneer gaat dit, want dat gaat natuurlijk gebeuren, geëvalueerd worden, om te kijken of dit helpt om voor zover er nog fouten optraden, dat die op deze manier in elk geval voorkomen kunnen worden? Ja. Uh, eigenlijk gaan ze uh, ja, vrijwel direct in. Mm -hmm. We hebben ook afgesproken met uh, de inspectie voor de volksgezondheid... Uh, uh, dat zij eigenlijk per 1 januari op gaan controleren in de ziekenhuizen. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft uh, weet het ziekenhuis dat ze heel snel bezoeken kunnen verwachten. En uh, nou ja, verder is het natuurlijk aan de ziekenhuis zelf om daar direct mee te beginnen. Deels zijn de ziekenhuizen er al mee begonnen hoor, want ze zagen al dat het eraan zat te komen. Mm -hmm. En uh, alleen nu liggen het helemaal formeel en dat betekent uh, nog een keer een extra signaal van goed doorpakken. Goed. Een goed Voornemen voor het nieuwe jaar, wat nu eigenlijk al in mag gaan. Ja, absoluut. Ja. André Wolf, anesthesist en een van de opstellers, van, uh, of even de voorzitter van de commissie, die uh, draaiboeken heeft gemaakt, minitieuze draaiboeken, volgens welke door alle betrokkenen geopereerd gaat worden. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Verstrikt in een web van regels en wetten vindt hij zijn weg. Met opgeheven hoofd zoekt hij de beste oplossing. De wereldburger. Met vandaag... De 19-jarige Suzanne Graaf van de Duitse Piratenpartij. Ze zit sinds een paar weken in het Berlijnse Huis van Afgevaardigden... en moet zich bezighouden met dingen... waar de piraten zich nooit druk over gemaakt hebben. Duitsland is onthutst over de moorden op vooral Turkse immigranten... door een terroristengroep van neonazis. En in de politiek wordt nu geroepen om een verbod... van de rechtsextreme partij NPD. Een probleem voor de jonge piratenpolitici. Want daar hebben ze eigenlijk nooit over nagedacht. Onze rosa-rota panther is mal weer arbeidsloos... en hij trottet door de straßen. en hij denkt... wat, maak ik bloos? Staat daar plotseling een plakkaat dat er da gestern nog niet stond. Neonaziterror als cartoon. Koelbloedig hebben ze negen migranten en een politieagenten vermoord. En laten dan stripfiguur Paltje, de Pink Panther... in een propagandavideo hun dodelijke gewelddaden bewieroken. Een bruine armee schrijft het weekblad Der Spiegel... dat de propagandavideo heeft aangekocht. Het motto van de rechtsextremisten... geen woorden, maar daden. Hun naam... Nationalsozialistische ondergrondse. De N.U. Unser Panther is mal wieder arbeitslos en er trottet durch die Straßen en er denkt: Was mache ich bloß? Steht da plötzlich ein Plakat, das da gestern. Noch... Paulchen is ja auch immer eher so spaßig gewesen. Um, und... Paltje was eigenlijk altijd leuk, vertelt de jonge piratenvrouw Susanne Graaf, en heeft als kind altijd graag die tekenfilm op tv bekeken. Maar nu wordt die misbruikt om de slachtoffers en hun nabestaanden belachelijk te maken. Die opfer, die der die absoluut lächerlich dargesteld worden, want het wordt in de videoboodschap van de drie rechtsextreme terroristen voert de Pink Panther van de ene moord naar de andere: moorden op acht Turkse winkeliers, een Griek en een agenten op klaarlichte dag overal in Duitsland en uit racistische motieven. Susanne Graaf is vooral geschokt door het feit dat de drie terroristen zo lang onontdekt hun wandaden konden plegen. Susanne wist wel dat rechts gevaarlijk kan zijn en dat ze mensen ook om het leven brengen. Maar dat ze meer dan tien jaar lang hun gang konden gaan, dat had ze nooit kunnen denken. En er zijn alles bij elkaar in de afgelopen tien jaar zo'n 139 mensen gedood. Dat is gewoon onvoorstelbaar. ik geloof dat er 139 mensen gestorven aan rechtergeweld in de laatste tien jaar. En dat is gewoon ongelooflijk. Die camera blijft bestaan. De kampf gaat weiter nur. De drie moordenaars worden door de neonazis vereerd. Toen ze eind jaren negentig ondergedoken waren, werden ze herdacht met dit lied en de boodschap dat de rechtsextreme strijd gewoon doorgaat. De kamp gaat weiter door vooraan. Die camera blijft bestaan. De ontdekking van de rechtse moordserie heeft in Duitsland een heftig debat over een verbod van de extreemrechtse partij, de NPD, losgemaakt. De meeste partijen zijn daar eigenlijk wel voor. Alleen de Piratenpartij... Die wil dat niet. Ah, we vorderen halt niet zoiets wie een NPD-verbod of ähnliches, waar men jetzt irgendwie sagen kan. Susanne Graaf zelf wil de NPD niet verbieden. Want dan gaan ze ondergrond, zegt ze. En dan heb je helemaal geen greep meer op ze. Maar de piraten zijn over een partijverbod voor de neonazies verdeeld. Sommigen willen wel dat de NPD op die manier wordt aangepakt. Er het is natuurlijk met leden die zeggen: joh, lasst ons die NPD verbieden. Maar ik persoonlijk word ook weer zeggen: nee. Dat maken we niet, want dan zijn die in ondergrond en we kunnen ze gar niet meer controleren. En dat is ook slecht. Negen keer heeft hij nu al gekild en de honger om te doden is nog niet gestild. Dit is een nummer van de neonaziband band Gigi en de braune stadsmuzikanten. De zong over de zogenaamde deunerkiller is een lofzang op de drie moordenaars van kebabverkopers en andere winkeliers en werd al gespeeld lang voordat het rechtsextreme trio werd ontdekt. Deze en andere neonazibands zijn zonder problemen te downloaden van internet. En dat gaat zelfs piratenvrouw Suzanne Graaf te ver. Deze muziek moet worden gewist, verboden, vindt Suzanne Graaf. Want hier wordt het plegen van dodelijk geweld verheerlijkt. En dat kan niet geduld worden, vindt ze. En dat geldt ook voor Nazi-Palsjen, de propagandavideo met de Pink Panda. Ik hol die goede oude tijd terug. Bij plotseling hindernissen moet men zich nu te helfen wissen. En dat was het laatste deel over de Duitse piraten Susanne Graaf. En de verhalen van onze wereldburgers staan op de site villaviero.nl. McKinsey is een wereldwijd bekend, superieur en vooral betrouwbaar adviesbureau. Multinationals en banken en regeringen betalen graag heel erg veel geld aan McKinsey... om bedrijfsproblemen op te laten lossen en hen de weg te wijzen naar een nog lucratiever toekomst. Wat doet dat adviesbureau nou precies en wie zijn de mensen die er werken? Dat is onderzocht door een team van vier masterstudenten onderzoeksjournalistiek... onder begeleiding van Marcel Metzen, en dat is een... Ervaren onderzoeksjournalist. Het artikel is gepubliceerd in de Groene Amsterdammer... met de titel onder de titel... Handelaar in bedrijfsgevoelige informatie. Een van die vier masterstudenten is hier bij mij in de studio. Um, Roos Menkhorst, hartelijk welkom. En in een studio in Nijmegen zit Marcel Metsen. Dag Marcel, wij kennen elkaar in Toetoyeren. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, Roos, eerst... Uh, jou Jouw ik ook, ik zal het erbij zeggen. <laughs> um, eerst natuurlijk de vraag... Hoe kwamen jullie bij dit onderwerp? Waarom wilde je McKinsey gaan onderzoeken? Nou, we, zijn begonnen met, we zijn met z'n vieren. Uh, we hadden verschillende onderwerpen en die zijn we gaan exploreren. Mm -hmm. en, uh, eerlijk gezegd kwam Marcel Metzen, de, de master himself, kwam eigenlijk met dit onderwerp. Mm -hmm. Hij is uh, gespecialiseerd in, in, meer in de bedrijfsonderzoeksjournalistiek. We kennen en... Marcel van Philips. Ja, precies. En Shell, daar is hij nu mee bezig. Um, en hij noemde dit. En dat trok eigenlijk meteen onze aandacht. Mm. Omdat uh, uh, hij... Presenteerde het als een vrij gesloten uh, organisatie. Uh, een soort broederschap zou je het misschien kunnen noemen. En dat, wil, dat trok ons heel erg aan en daar, daar zijn we gaan uh, naar Dat begrijp ik. Op Marcel, jij, het kwam dus uit jouw koker, dit, dit idee. En, en stuur je dan de studenten niet al op pad met een beetje vooropgezet idee. Dat ze, dat ze in een enorm gesloten bastion terecht gaan komen? Ik bedoel, konden ze er nog onbevangen heen? Uh, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Want, uh, dat, uh, uh, maar ik moet zeggen, dit, waren, dit zijn kritische jonge mensen die uh, een, een verschillende onderwerpen met elkaar hebben vergeleken. Mm -hmm. En uh, het is natuurlijk zo dat juist ook dat gesloten, dat is wel iets wat eigenlijk alle mensen met een beetje journalistieke neus uh, wel aantrekt. Die willen daar graag in en die willen dat graag openbreken. Mm -hmm. uh, dus uh, nou ja, goed, er waren overigens heel veel redenen om dat, uh, om dat te denken, dat die geslotenheid er was. Mm -hmm. En zoals Roosje zal kunnen vertellen bleek dat ook in dit geval een juiste observatie te Want zijn. Want laten we inderdaad meteen naar de praktijk gaan. Jullie hadden natuurlijk een aantal concrete onderzoeksvragen. Uh, kon je er binnenkomen? Laten we daar eens mee beginnen. Je belt McKinsey en dan die zeggen, komt u uh, maar mevrouw Menkhorst, graag. Ja, we, we belden McKinsey met de vraag of we met de managing director konden spreken van de Benelux, dat is Wiebe Draaier. Uh, die was op vakantie, dus we moesten even wachten. En vervolgens hebben we hem te pakken gekregen... en uh, een kort gesprek met hem gevoerd... waaruit meteen bleek dat we niet welkom waren. Wat, was, wat hebben jullie hem voorgelegd? Wat, wat, wat nou, legden jullie hem voor wat jullie wilden? Een hele onderwerp. open vraag van, nou, wij willen graag weten uh, hoe jullie werken. Want wij kunnen daar, er ja, is weinig bekend over. En we willen gewoon een gesprek met, met u. En uh, staat u daar open voor? En helemaal niet van, we, hebben, we zijn niet met dingen gekomen van uh, beschuldigingen of weet ik veel. Wat. Nee, want dat weet je ook natuurlijk nee, dat niet, dat zolang je daar niet binnen niet. bent. Nee, maar het was, hij was vrij duidelijk. En. Uh, uh, hij besloot af met dit was een gesprek over een gesprek dat niet heeft plaatsgevonden. Dat en... lijkt me inderdaad de trigger om door te gaan. Precies. <laughs> Oké, okay, wat toen? Wat ga je dan doen? Je wilt uh... toch erachter zien te komen, ja. de cultuur vooral hè, van dat bedrijf... maar je mag er niet binnen. Nee, nou, de, de, vanzelfsprekend ga je... We hebben sowieso echt geprobeerd om met mensen van McKinsey uh, te spreken. En eerst buiten dus de, de directeur om, dat lukte niet. En uh, uiteindelijk ga je dan kijken naar de ex-werknemers. Ja. En dat hebben we dus via LinkedIn gedaan. En uh, dan kan je intoetsen, van de, intikken uh, verleden bij McKinsey. En dan komt er een lijst uit met 800 namen ongeveer in dit geval... En die zijn we gaan selecteren op wie, wie echt een bepaal, behoorlijke periode bij het bedrijf heeft gewerkt. Oké, okay. nou nogmaals je had natuurlijk een paar vragen van tevoren. Uh, waarom die geslotenheid en uh, hoe, hoe gaat dan toch? Hoe gaat dat daar? Is er een bepaalde, zijn er afspraken? Uh, is er echt sprake van een bepaalde cultuur? Wat, wat hebben jullie daar voor antwoord op gekregen? Wat voor beeld hebben jullie gekregen? Um, ja, zoals ik eerder zei, broederschap, dat komt uh, secte zou je misschien kunnen zeggen, komt heel dichtbij in de buurt. Meteen kwamen we met die oud-Mequinsianen dus in contact. We hebben er zeker uh, ja, bijna dertig gesproken. Noemen ze zichzelf ook zo? Oud-Mezianen? Ja. ja. Of McKinseyite. Mm -hmm. uh, okay. <laughs> ja, ze zien zichzelf nog steeds als ja, onderdeel van die uh, cultuur. Mm -hmm. En wat was je vraag? Nou, dat is dat dus, wat je tegenkwam. Of het ja. inderdaad die geslotenheid. Jij zegt bijna sectarisch. Ja, in dat, dat opzicht... En dat zit ze... het sectarisch erin dat ze allemaal werken volgens een aantal vaste afspraken? Altijd? Waar iedereen zich aan houdt? Nee, het zit, dat zit, sectarisch zit meer in de cultuur. Dus mm -hmm. het gevoel van verbondenheid, ook als je daar weg bent. Dat je elkaar nog steeds kan bellen om, uh, om, om informatie of om advies. Uh, afspraak is dat je oud-McKinsey en McKinsey aan... bellen elkaar binnen 24 uur of uh, reageren. Binnen 24 uur op elkaar. Um, en, en bijvoorbeeld, als er, ze zijn verbonden met elkaar via een netwerk. Mm -hmm. een, een, de, een database. Uh, als er iets gebeurt, bijvoorbeeld de, de tsunami in 2005... dan krijgen alle oud mekinzianen en Makinsianen een gezamenlijke e-mail... met de boodschap, uh, er is geen enkele consultant van ons bedrijf... ook niet ex-consultant in de problemen. Juist. Dat geeft wel aan hoe we... Hoe, het, hoe sterk die band is. Oké, okay, dat is de cultuur inderdaad van de werknemers onderling. En nu gewoon de manier waarop het adviesbureau te werk gaat... als zij gevraagd worden door een groot bedrijf om problemen op te lossen... of wat dan ook, of om een nieuwe weg in te ja. slaan. Daar, daar zijn ook hele sterke afspraken over, volgens welke ze werken. Hè? Ja, precies. Um, ja, Dat is eigenlijk wat, wat, we, wat ons steeds meer ging opvallen naast dat broederschap. Dat, uh, hoe zij omgaan met informatie. Want zij, zij werken voor alle grote multinationals. En zij beschikken dus over al enorm veel bedrijfsgevoelige uh, informatie. Die slaan zij op in, in, in een internationale database... die over alle vestigingen uh, beschikbaar is voor iedereen die werkt bij McKinsey. En die informatie wordt gesanitized, dus geanonymiseerd. Ja, dat maar dat betekent dat de, de namen van de bedrijven eruit uh, weggehaald worden. Precies, ja. ja. Ja, maar die informatie zit er wel in. En die zit ook in de hoofden van de consultants die daar gewerkt hebben. Mm -hmm. Dus dat uh, triggerde ons heel erg om daar heel erg op te gaan zitten. En uh, in de loop van de interviews, steeds meer interviews, zijn we steeds meer daarna gaan vragen hoe dat dan werkt. En wat dan de maatregelen zijn die worden genomen om... Te voorkomen dat te er voork iets lekt. Ja, precies, ja. ja. En wat zijn die maatregelen? Vertrouwen op elkaars uh, goede inborst? Daar komt het wel een beetje op neer. Uh, McKinsey heeft uh, de, de grondlegger van de McKinsey-gedachte... is Marvin Bauer. Die heeft een, een boek geschreven, een bijbel. Uh, zo noemden wij hem althans al snel. Ja. Waarin alle um, ja, aanwijzingen staan hoe je je moet gedragen... Of, uh, en wat het belangrijk is. Welke waarden je moet uh, handhaven. Dit om... Co consultants soort houvast te geven... hoe zij die integriteit kunnen bewaren. Mm -hmm. En in de praktijk komt het erop neer... dat het dus vooral gaat om zelfdiscipline. Je, ja. moet, je moet jezelf iets opleggen. En omdat McKinsey, mensen die bij McKinsey werken... voldoen aan behoorlijke hoge eisen. Want ze, ze hebben vaak master MBA's gedaan aan Harvard en weet ik veel... Het zijn niet de minste die daar nee, binnenkomen. Nee. Ja. Uh, moeten we dus daarop kunnen vertrouwen... dat dat ook uh, daadwerkelijk zo is. Mm. Dat is een beetje de gedachte. Ja, het is af en toe misgegaan. Twee keer... Waar we in elk geval van weten in Amerika, vrij ja. nare schandalen. Maar je hoort inderdaad verder niet vaak dat er. Nee. Dat McKinsey net precies. Marcel, uh, ja. met ze. Uh, het stuk, het zal het zo meteen nog een keer zeggen, staat dus in de Groene Amsterdammer deze week. Um, ben je tevreden? Heb je het idee dat jouw studenten de onderzoeksjournalistieke taak zo uh, uitgevoerd hebben zoals het moet? Dat ze duidelijk hebben kunnen maken uh, hoe de cultuur in dit bedrijf is zonder dat ze binnen de muren zijn geweest? Ja, ik, ik ben zeer tevreden. Ik vond het een moeilijk onderwerp. Het is lastig om grepen op te krijgen. We hebben heel veel gesprekken er ook over gevoerd... om, om, om de, zeg maar, de goede richting en de goede manier van kijken te vinden. En wat, wat het vooral zo lastig maakt... dat is dus dat je eigenlijk in een grijs gebied terechtkomt. De, de, de verbindingen die hier zijn... en ik vind dat ze dat heel goed duidelijk maken. Ja. De verbindingen die hier zijn tussen zeg maar, de, de, de officiële consultants van McKinsey... en dat netwerk van oud mckinsey dat alumni-netwerk. Mm -hmm. En van daaruit weer naar de top van het grote bedrijfsleven... en ook van de, de, de private beleggingsmaatschappijen... de private equity beleggingsmaatschappijen. Daar zitten veel dat, van die oud-Mekindianen. Daar, ja. daar blijken veel, dat hebben zij dus uitgevonden... daar blijken veel oud-Mekindianen te zitten. Dat zijn sterke netwerken. En uh, daar zijn allerlei mogelijkheden voor uh, informele communicatie... en ook het informeel doorsluizen van de gevoelige informatie. En dat uh, dus maar een beperkt aantal gevallen naar buiten komen, dat hangt waarschijnlijk ook samen... met de, juist met de geslotenheid. Dat wil nog niet zeggen dat het niet gebeurt. Nee, precies. Eh? Maar wat jij zegt, wat dus goed is van, van de studenten... is dat ze met, de, met dit artikel, met dit stuk, met hun onderzoek... in elk geval een, ja. een, een, geen schandalen. Dat hoeft ook niet maar een duidelijk netwerk hebben blootgelegd... waarvan ja. je nu weet dat dat er is, hoe dat werkt. En dat zou, dat wilde ik dan tenslotte aan Roos vragen... eigenlijk gillen om verder onderzoek. Dat het hiermee nog niet over is, maar dat je nog, nog verder gaat kijken... En spitten hoe die netwerken dan werken. He? En dat dit misschien alleen nog maar een opstapje is. misschien voor een verder artikel. voor jou in jouw latere loopbaan. Ja, nee. Dat, ik, ik denk dat dat zeker een heel goed idee is. Wij hoopten natuurlijk in die vier maanden. daar wel iets, iets te vinden. Maar we zagen ook wel vrij snel dat dat gewoon heel lastig is. Mm -hmm. En um, dus. Ja, we hebben al meer dan genoeg, denk ik, uh, kunnen blootleggen. En is het inderdaad, we hebben niet lang meer, maar een kort antwoord. Yeah. Een, een uh, idee wat in je hoofd speelt om door te gaan hiermee? Of heb je wat anders op het oog? Nou, ik heb, uh, want deze masterclass was uh, vrijwillig, uh, vooral om te leren. En uh, dat heb ik ook gedaan. Maar um, ik mag nog een onderzoek doen voor de Groene Amsterdammer... en dit keer betaald. Dus daar ben ik... Uh, dat, het heeft zeker wat opgeleverd. Oké, okay, heel goed. Nou, ja. dit artikel van de vier studenten staat dus in de Groene Amsterdammer... van deze week. Het ging allemaal onder supervisie van onderzoeksjournalist... onderzoeksmaster, werd hij al genoemd, Marcel Metsen. Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken. Veel er succes. Er komt, nog een nieuwe, er komt nog een nieuwe masterclass, nog even, als ik mag. Heel snel, Marcel. Uh, voor... De, de inschrijving voor de volgende masterclass is nog open voor tot aanstaande zondag. Wij dus gaan, meld u allen. Wij gaan het op onze site zetten: vilawpro.nl. Dankjewel. Tijd voor onze serie Wonderlijke maar ware verhalen. Pst. 1 <lacht> minuut. Ik kan me niet herinneren dat ik veel gedroomd heb. Maar die ene droom die vond plaats in november 1944... En ik droomde dat we bevrijd werden. Dus het er levend van afgebrachten. Uh, op de eerste zonnige dag in mei. Kijk, aan elke strohal kwam die je hier vast. Ik heb dit onmiddellijk verteld aan mijn kampzusjes. Nou, daar hadden we houvast aan. En van 1 tot en met 7 mei regende het onafgebroken. En die achter mij ging de zon stralend op. En eh, aan de ingang van het ramp was het wachthuisje van de SS. Dat bleek leeg te zijn. Wat is het? U hoorde. Eén minuut gemaakt door Stef Visjager. En deze zondag is er weer een nieuwe aflevering van Plots... van de makers van Eén minuut. Met wonderlijke ware verhalen over dromen. Zondag dus op deze zender om kwart voor zes. Plots. De villa maakt even ruimte voor ster weer en verkeer. En is daarna terug met Euronieuws en met ons panel Klinkende Munt. Over Jumbo en Albert Heijn en olie en crisis en Merkel en Sarkozy. En ga zo maar door, alles wat met geld te maken heeft. Tot zo.